Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een fel debat in de Tweede Kamer. Het gaat daar over de onrust in Amsterdam. PVV-leider Geert Wilders zegt dat de hoofdstad vorige week meer op IS-gebied leek. En het gaat maar door. Eergisteren zetten ze een tram in de fik... terwijl ze kankerjoden schreeuwden. Het is anarchie in Amsterdam... Het tuig is de baas. De oppositie vindt dat Wilders wel erg met gestrekt been erin gaat. Zoals Marieke Koekoek van Volt. Stop hiermee. Dit is olie op het vuur gooien. Niet alleen worden hier alle acties bijvoorbeeld van de politie mee niet gedaan... maar vooral wordt hier alleen maar de onrust mee aangewakkerd. Wilders heeft ook opnieuw opgeroepen om burgemeester Halsema te ontslaan. De Tweede Kamer kan dat in theorie doen... maar de verwachting is niet dat dat gaat gebeuren. Het is definitief over en uit voor blokker. De winkelketen is failliet. Mijn economiecollega collega Roland Muller vertelt wat er met de bijna 400 blokkers in ons land gaat gebeuren. Die blijven voorlopig nog wel open. En dat uh, is op zich ook wel begrijpelijk. Hè. Er moet natuurlijk nog worden geprobeerd zoveel mogelijk geld te verdienen. Zodat uh, eventuele schuldeisers ook betaald kunnen worden. En uh, met de maanden november december voor de, ja, voor de boeg uh, zullen we natuurlijk proberen daar nog uh, het een en ander aan te verdienen. Het ging al jaren niet goed met blokker. Wat het faillissement precies betekent voor de 3500 mensen die voor het bedrijf... Werken, is nog niet duidelijk. In delen van Spanje blijven de scholen dicht... omdat er opnieuw veel regen verwacht wordt. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Het wordt waarschijnlijk niet zo erg als twee weken geleden... maar de Spaanse overheid is bang dat het riool al het water niet aan kan... omdat buizen op veel plekken verstopt zitten met modder. En de lerarenopleidingen zijn weer meer in trek. Het aantal aanmeldingen stijgt voor het eerst in jaren. De opleidingen deden daar hard hun best voor. Zo mochten studenten meer zelf bepalen hoe ze hun opleiding inrichten en konden zij-instromers sneller een diploma krijgen. Het weer bewolkt maar droog... met in delen van Limburg en Brabant nog steeds wat hardnekkige gemist. Het is vanmiddag 12 graden in het noorden. In het zuiden een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Slotervaart, 3 kilometer, 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht...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 Met nu ZFM luncht. Goedemiddag luisteraars. Dit is het woensdag lunchroomprogramma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of kanaal 40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 In een een vloog ze nog, zo onbelemmerd en gescheurd en zo verheven zo'n sierlijk wezentje.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 Stervende vogel aangeschoten nee.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 Bezoek ook eens de facebook van de Breikunstenaars. Meer informatie via Marieke Langeveld. Rob de Deze Zee.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 Was de waarde, was de vaste grond, lichten zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet dat aarde mij van anderen kon terwijl ik droomde, van jouw blauwe horizon. Grond. Ik ben niet het zout, van mijn boven en mijn mond. Deze zee, waarvan ik alleen de diepte krijg, weet dat ik voor goed haar zeeman ben. Deze zee, die leeft in mij, dat ben ik. Weer ZFM. Dit was Red Box Met for America. De Boomtown Reds is een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Keldorf. Opgericht in 1975 in Dun Lagoniair, Country Dublin in Ierland. De oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Trucks. Later veranderd in The Boomtown Reds. Hier zijn de boontam reds met I don't like Monday.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 Let's go.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 Light and shadows. Cry no more, cry no more.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 The universe yeah.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 We roll